Tien uur Helene Ecker met het NOS Journaal. Het onderzoek naar het mogelijke mosterdgas in een flatgebouw in Ede is nog niet begonnen. Dat werd duidelijk op een persconferentie van de gemeente. De chemische stof is gevonden in een kelder onder een appartementencomplex. Het mosterdgas en ook andere chemische stoffen zaten in een kluis in de kelderbox. De situatie is stabiel, werd gezegd op de persconferentie. De spullen liggen er waarschijnlijk al jaren. De eigenaar van de stoffen is een bewoner van het appartementencomplex... die onlangs een natuurlijke dood stierf. Hij had een brief achtergelaten voor zijn broer... waarin hij waarschuwde voor de chemicaliën. De broer waarschuwde de politie. Vandaag is het flatgebouw ontruimd... omdat medewerkers van Defensie de kelderbox in moeten gaan... om de stoffen te verwijderen... en nog niet duidelijk is of er dan gevaar ontstaat. De gemeente gaat ervan uit dat de bewoners morgen weer naar huis terug kunnen. De Antwerpse Syrië-strijder Jujun Bontink is in België gearresteerd. Dat meldt de Vlaamse omroep VRT. Na zijn terugkeer uit Syrië vorige week verbleef Bontink in Nederland... omdat hij bang was om in België te worden opgepakt. Blijkbaar is hij vandaag toch naar België gereisd. Vanmiddag zei Bontink in een vraaggesprek met de VRT... dat zijn vertrek naar Syrië een vrije keuze was. Volgens zijn vader werd Bontink geronseld... door de radicale Belgische moslimgroep Sharia for Belgium. Het Concertgebouworkest gaat geen actie voeren tijdens drie concerten in Rusland. Dat schrijft het orkest in een verklaring naar aanleiding van recente berichten in de pers over mogelijke acties tegen het Russische anti-homo-beleid. In de verklaring schrijft het orkest dat het sinds lang een grote diversiteit heeft qua afkomst, geslacht en seksuele geaardheid. Vandaar dat er oriënterende gesprekken plaatsvinden met verschillende belangenorganisaties, onder meer met het COC. De directie van het Koninklijk Concertgebouworkest... hoopt dat de concerten een podium creëren voor dialoog. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht daalt de temperatuur naar 5 tot 10 graden. Morgen is het droog, met ook af en toe zon. Het wordt dan 14 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Voorspel al jouw favoriete sporten bij Toto. De sport om te winnen.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 langs de lijn met Ronald Boat. Goedenavond. Vandaag werd de biografie van Dennis Bergkamp gepresenteerd. De man die vooral sprak met zijn voeten. Dit is Bergkamp. Oh, wonderful skill from Dennis Bergkamp. What a superb goal! van is grabbing the headlines in the premiership, Dennis Bergkamp still the original Dutch master. Vandaag sprak hij bij hoge uitzondering met de pers. En zometeen hoort u een uitgebreid gesprek met Bergkamp. Voor de schaatsers staat het komende seizoen natuurlijk in het teken van de winterspelen in Sochi. En op weg daar naartoe laat Irene Wust wereldbekerwedstrijden schieten. Heel bewust. Ik was altijd in een stelling en overtuiging dat je wedstrijden nodig hebt om beter te worden. En dat, dat denk ik ook nog steeds. Alleen niet alle wedstrijden. En je kan ook te veel wedstrijden rijden en dan opgebrand raken straks legt ze het uit in een reportage over de presentatie van de TVM ploeg. De topper tussen FC Twente en Ajax gaat morgenavond voorbij aan Wout Brama. Een slepende hielblessure houdt hem dan een half jaar aan de kant. Brama probeerde alles om eraf te komen. Orthopedische schoenmakers geprobeerd, manueeltherapie, therapie, uh, osteopathie, dry needling, uh, muscle activation, injectietherapie, meerdere schoenmakers nog bezocht, andere zoltjes, uh, glucose injectie, cortisone gaat. Maar nog geen Brama dus dit weekend. Ajax keeper Jasper Silssen doet wel mee aan de topper. Bij hem zit opeens alles mee. En verder nog aandacht voor de gouden openingsavond van de Nederlandse baanwielrenners bij de Europese kampioenschappen in Apeldoorn. Dennis Bergkamp stond vandaag dus de perste woord... vanwege het uitkomen van zijn biografie. Joep Schreuder sprak met hem over zijn trainerschap, zijn vliegangst. En over Bergkamps aandeel in de kruivrevolutie bij Ajax... die drie jaar geleden leidde tot een machtswisseling. Sindsdien heeft Bergkamp plaats in het zogenoemde technisch hart bij Ajax. En zit hij als assistent op de bank naast Frank de Boer. Luister naar Joep Schreuder in gesprek met Dennis Bergkamp. Dennis, je voeten spraken altijd. Nu ben je 44, nu heb je echt echt praat... Hmm. Er is een boek van. Heb je alles verteld? Ja, eigenlijk uh, alles wat gevraagd werd en waar de behoefte aan was natuurlijk. En in het algemeen denk ik dat we heel veel hebben, ja. hebben aangeraakt. Zeg maar. Met het thema vliegangst, want dat is ook Dennis. Ja. Wat is het grootste misverstand vind jij wat daarover bestaat? Uh, het grootste misverstand is denk ik dat men denkt van nou, volg een cursus. Hè. Doe het niet zo moeilijk en, uh, en we gaan weer door. Ik denk dat dat niet zo is. Het, het zit dieper. De mensen die mij kennen weten ook dat het dieper zit dat het me ook problemen gaf en eigenlijk een heel bevrijdend gevoel... toen ik naar buiten kwam van dit, dit doe ik niet meer. Opluchting. Vervolgens is ook die carrière bij Arslan ontstaan. Mede door die bevrijding. Daar ben ik 100% van overtuigd. Vijf jaar geleden ging je op cursus. Weet je nog wat je toen zei, wat je als idee had met het begin van de cursus? Nou, ik weet wel dat mensen zich afvroegen of ik ooit trainer zou worden. Hè, tijdens mijn carrière al. Ik heb ook eigenlijk altijd nee gezegd.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 Dat vind, ik, uh, dat vind ik niet bij mij passen. Is dat het gedoe wat je tegenstaat? Uh, Mag ik een nou, voorbeeld noemen? Ja. Media ook. Media, altijd. Het moeten uitleggen aan mensen. Ja, ik, ik, ik ben meer, nou ja, zoals, zoals het boek, hè? gewoon één keer uh, iets goeds. Of één keer in de zoveel tijd een goed verhaal. Dan dat je wekelijks moet uitleggen waar je mee bezig bent. Waarom die beslissing, waarom dat. Uh, ik denk dat Frank dat heel goed doet. Maar dat is, uh, dat is niet iets wat ik zo leuk zou vinden daaraan zit je op de bank. Is dat is altijd leuk. Dan zien we jou. Mm. Hoe kijk jij? Nou, ik begin het steeds meer te snappen. Uh, laat ik het zo zeggen. Ik heb natuurlijk twee mensen naast me die uh, op tactisch gebied heel ver zijn. Henny Spijkerman en, en Frank de Boer. Henny uh, als vroegere keeper. Frank als in de laatste linie. Die hebben altijd het spel voor zich gehad. Dus uh, tactisch hebben ze het altijd voor zich kunnen zien. Ik uh, ben daar een uh, inhaalslag aan het maken. Omdat ik als aanvaller altijd om me heen keek. Hè. Je, je hebt niet het hele plaatje. Dus daar leer ik uh, enorm veel van. Uh, het is niet zozeer dat ik dat moet, maar dat vind ik interessant. En voor de rest kijk ik puur naar de spelers, naar de aanvallers... wat voor loopacties ze maken, hoe ze de bal aannemen... waar de mogelijkheden liggen. Dus mag ik even voor Fischer? In de rust spreek je misschien wel eens af en toe even met ja. hem... want je hebt al lang in de gaten of hij in de wedstrijd ziet... of dat hij andere looplijnen moet gebruiken. Ja. Zoiets? Details? Ja, ja, details. Echt details. Dat je echt uh, over aannames praat of, of dat je kijkt naar een verdediger. Dat zijn tegenstander uh, waar de mogelijkheden liggen die hij misschien niet zozeer heeft gezien. Misschien ben jij, dat zou het kunnen, ook niet zo goed in het overall look. Hm. In het perspectief. Is nou, ja, dat zou kunnen. Ik, ik denk uh, dat ik altijd vrij specifiek bezig ben geweest. Heel, uh, heel gedetailleerd. Dat is ook mijn kracht, denk ik. Uh, de aannames vind ik bijvoorbeeld heel belangrijk. vind ik heel belangrijk, veel belangrijker in het voetbal dan, uh, dan 4-4-2 of 4-3-3. Ik, ik, ik zit puur op dat, uh, dat individuele, dat, dat trekt me erg aan. Ja, dan, dan laat je het andere wel eens wat, ja. meer, wat meer varen. Ben jij een protege van Kruif, beschermeling? Ja, ik denk dat, dat... Kijk, Johan loopt natuurlijk een beetje als een, als een rode draad door ja. mijn leven, carrière. In heel veel kan ik kan ik hem, kan ik hem volgen, kan ik begrijpen waar hij het, waar hij het over heb. Het mooie van onze relatie ook dat, dat ik. Uh, eigenlijk een hele andere weg ben gegaan. Een hele andere carrière heb gevolgd. En van daaruit ook weer dingen meeneemt... in de relatie die wij hebben. Dus, dus uh, daar leert hij misschien ook wel, uh, wel van. Dat, dat, dat zegt hij ook. Ja, in welk opzicht dan bijvoorbeeld? Nou ja, kijk, hij is natuurlijk een voorstander ervan... om, om mensen die... Uh, ja, die wat bereikt hebben op een bepaald gebied... om dat weer terug te brengen aan, aan anderen. Hij geeft ook het voorbeeld van, van een keeper bijvoorbeeld. Ja, een keeper heeft hij nooit gedaan. Hij zal er misschien wel wat over willen zeggen. Maar, maar hij zal zeggen van, ja, als je advies wil van, van een keeper... kom niet bij mij, kom bij een ex-keeper. En, en nou, op het gebied van wat ik heb meegemaakt in Engeland... Ja, dat heeft hij niet meegemaakt. Dus ja, dat is het specifieke waar we naar op zoek zijn. Je raakt, zeg maar, enthousiast en geprikkeld... Want je had etentjes hè, met hem, hè? over ja. een paar jaar geleden. Waar raakte je door geprikkeld? Wat was het waarvan je zei, daar wil ik aan meedoen? Nou, je, je, kijk, je kan op een gegeven moment denken van, uh, nou prima, carrière voorbij. Hè. Dat, dat komt niet meer terug, dat voetbal. Uh, dichtstbij zijn is, is trainer zijn. Ja. Uh, ja, hij prikkelt je toch wel op een manier van, ja, je, je hebt zoveel meegemaakt. En... en... Mensen die op bepaalde posities zitten, die zitten daar misschien wel om de verkeerde reden. Want jij, ik in, in, in dat geval, heeft heb veel meer kennis op dat gebied. Het is alleen een kwestie van uh, dat je het wil, hè, dat, je, dat, dat, dat je ervoor staat en dat je dat dan over kan brengen op die, die positie. Dat moet natuurlijk ook kunnen, hè? Dat moet kunnen, ja. Maar ja, dat is, dat is eigenlijk uh, het verschil tussen de, de mensen, uh, of de, de ex-voetballers nu en, en vroeger. Ja, We hebben allemaal tegenwoordig wel een opleiding gehad. Heel weg in het proces, bij, uh, bij Ayers. Ayers. Ja.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 om te laten ontwikkelen. Dat is, dat is de uitdaging die we steeds hebben. Die, nu noem je het uitdaging. Het werd destijds revolutie genoemd. Hm. Dat had ook slachtoffers. Dat is heftig geweest. Ja. Dat is niet leuk. Nee. Nee. En, uh, en, en, en het beeld is natuurlijk dat uh, uh, ja, dat, dat natuurlijk vooropgesteld wordt. Hè. Dat, dat wordt in het licht gezet. En dat is ook helemaal niet erg. Dat, dat moet ook. Want uh, wij, uh, wij staan daar zeer steken bij stil. Nou, ik zag maar... jou namelijk op het parkeerdek. Bij de Slagboom. Hm. Uh, met Johan. Maar je stond er toch wat ongemakkelijk. Waar we het net over hadden. Je gaat uit een bepaalde comfortzone. Maar als iedereen in zijn comfortzone blijft zitten... dan blijft het bij hetzelfde. En als, als meerdere mensen het idee hebben van... Ja, er moet iets gebeuren. Het, het, het moet anders. En ja, ik denk dat ik daar een behoorlijk voorbeeld in ben geweest. Ik ben een hele tijd weg geweest. Ja. Ik heb de Ajax-opleiding doorlopen. Ik uh, ben als speler uh, goed verkocht naar het buitenland. Hè. Eigenlijk het juiste voorbeeld. Dan kom je 15, 16 jaar later terug in een schik je van hoe weinig progressie er gemaakt is. En uh, ja, dat, dat moet niet kunnen. Dat, dat, dat kan sneller. Dat zijn we nu aan, de, aan het proberen om dat voor elkaar te krijgen. Ja. Ik, ik, ik kwam er even niet uit. Hij heeft me leren denken, was het nou Kruijff of van Gaal? Van Gaal die heeft uh, toen in die periode die, uh, dat hij bij het eerste kwam. Dat je meer gaat nadenken over je eigen positie in het veld. Uh, als jonge speler sta je natuurlijk in het veld. Uh, je ondergaat het, je beleeft het, uh, je hebt genoeg kwaliteit om je heen en, en ben niet, je bent niet bezig met een resultaat of met, uh, met een kampioenschap. Je bent gewoon bezig met je eigen spel en met je eigen vooral aanvallende acties in mijn geval. Ja. Uh, Louis heeft natuurlijk wel uh, bij al, dat hele team, hè, juist op dat moment allemaal jonge jongens, toch wel gezegd van ja, waarom sta je hier? Waarvoor sta je niet hier? Wat, wat, wat kan je nog meer doen om, help, om hem te helpen? En... Hij heeft jullie bewust gemaakt. Ja, dat, dat was natuurlijk een generatie die uh, allemaal een soort uh, type zoals ik was, ja. uit de jeugd komen en, en een leuke, leuke sprong in het eerste maken. Ja. Maar dan, dan, dan gaat het erom. Dan, dan gebeurt er iets. Wat, wat gebeurt er dan? Ja. En daar heeft hij ons zeer zeker wel bewuster om gemaakt. Is het respect voor van Gaal minder geworden omdat hij directeur van AX wilde worden? Of in het boek lees ik ook iets over 15 jaar terug, of 20 jaar terug, een wissel. Ja, nee, kijk, kijk, uh, Er zijn altijd dingen die ik uh, en met hem heb gehad. Uh, die heb ik ook met Wenger gehad, bijvoorbeeld. Het respect is daar. Uh, de actie die hij heeft gemaakt vond ik, vond ik vreemd. Vond ik uh, minder. Uh, weet hij niet het fijne van, maar zoals het over is gekomen... Uh, uh, zonder ook maar enig contact te zoeken met, met ons bijvoorbeeld... Dat, uh, dat vond ik niet, uh, niet juist, nee. Dat, uh, maar om meteen te spreken over respect verliezen... ik, uh, ik, vond, het, ik vond het geen goede actie.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 Als het moet, dan is Dennis. Als, het moet, uh, als ik moest voetballen, als, als ik er moest staan, dan stond ik er ook. En dat, dat is gewoon een mentaliteit die ik heb. Die, die misschien niet je eerste reactie is als je mij ziet of mij meemaakt. Maar die daar wel degelijk is. Want anders kan je absoluut niet zo'n carrière hebben. Nou het is goed dat we eens even met elkaar praten, toch? Of dat we ja, nou wat meer. Nu weet, uh, weet. Nu weet je. Het. <laughs> en over dat, dat jij altijd. In Engeland zei je ook wel eens iets over. We zijn in Nederland wel een beetje zuur. We kijken naar het negatieve. Mm -hmm. Als er zo eens iets is in de voetballerij wat jij zou willen veranderen? Ja, zichzelf. Vul eens aan. Ja, nou, het, het, het mooiste vind ik gewoon dat uh, eigenlijk een beetje waar we nu ook proberen mee bezig zijn. Als je goed bent, als je een goede speler bent, dan, dan moet je ook die aandacht verdienen. Dan moet je ook het respect verdienen. En, en dan moet het niet altijd zo zijn dat je hem probeert naar beneden te halen en de mindere spelers het niet verleren. Dat, dat hoeft niet altijd. Je, je mag in een selectieproces, je mag in de in topsport, hè, mag je gewoon mensen die goed zijn, die, die het verschil maken, die mag je ook alle aandacht geven en, en misschien wel een aantal privileges. En ja, de mindere goden, zo, hè, zoals we zeggen, die, ja. die, die, die moeten zich daar maar naar, naar schikken en proberen ook uh, zo iemand te worden. Dan krijg je een, een, een natuurlijk selectieproces. Daar, daar mogen we wel eens wat harder in zijn, vind ik. Als topsport. Dat denk ik wel, ja, ja. Dennis Bergkamp, u hoorde hem in gesprek met Joep Schreuder. We gaan even naar het nieuws, want de burgemeester van Ede heeft zojuist een persconferentie gehouden. over de vondst van mosterdgas in een flat in die plaats Ede. Mark Hamer was erbij. Maar die persconferentie werd gegeven door burgemeester Van der Knaap. Uh, hoe is de situatie nu? Op dit moment is de situatie dat de flat ontruimd is. Dat er geen bewoners meer aanwezig zijn. 50 appartementen zijn ontruimd. Zo ongeveer 110 mensen moesten daar weg. Maar dat het onderzoek uh, dat de defensiespecialisten... Nog niet, nog niet zijn begonnen met de ont ontmanteling van de spullen. Je moet het zo zien. In een van de kelderboxen is er een kluis. En daar is op uh, aangeven van een broer van een natuurkundeleraar... die in de flat woonde, is aangegeven dat er uh, mosterdgas in de flat zou liggen in die, in die kelderbox. Uh, men heeft de situatie uh, daar uh, bekeken. Gisteravond eigenlijk al. Er zijn, uh, in de loop van de dag is alles opgeschaald. Aan het eind van de, de middag, of het begin van de avond... zijn dus de mensen ont, uh, uit de flats ontruimd. En toen, uh, uh, ja, toen konden de defensiespecialisten uh, aan de slag. Uh, de burgemeester zei dat ja, uh, eigenlijk op dit moment nog niets gebeurt. Maar men, is, uh, men brengt alles in gereedheid. En dat de situatie op dit moment... Veilig is. De situatie is dusdanig dat uh, het op dit moment uh, veilig is, want het is al jaren veilig geweest. Dat is ook de reden dat ze hebben gezegd dat hier sprake van een stabiele organisatie, of van, van de, uh, situatie. Uh, het het gevaar gaat ontstaan op het moment dat je ermee gaat bewegen, en uh, dan ontstaat de situatie dat je dat met zeer veel omzichtigheid moet doen. En dat kunnen alleen maar specialisten doen. En gelukkig hebben wij die. En die werken bij Defensie. En uh, ja, die zijn zeker voor deze klus uh, zijn ze berekend. Uh, maar je wil alle risico's uitsluiten. Stel je dat er wat gaat gebeuren. Ja, dan is er nu een cirkel gemaakt. Uh, die wij veilig achteren. Die veilige cirkel. De mensen zijn daar weg. De defensiespecialisten gaan aan de slag. Uh, ze hadden zelfs gezegd... die defensiespecialisten... in een paar uur zijn we bezig... maar de burgemeester houdt veel meer in slag om de arm. Die zegt, nou, de komende uren gaat er niks gebeuren. Er zal ook door de politie nog onderzoek worden gedaan. Een forensisch onderzoek. Dus de komende uren mogen we geen mededelingen verwachten... hier vanuit Ede. De burgemeester zei... Kom maar alsjeblieft morgenochtend naar weer terug. Ja, het gas werd gevonden in de kelder van iemand die inmiddels overleden is. Wat was dat voor man? Ja, dat was een natuurkundeleraar uh, die blijkbaar als hobby had uh, om uh, chemicaliën of de giftige stoffen te verzamelen. Uh, die had hij wel keurig opgeslagen in een kluis, dus in, in zijn kelderbox. Uh, uh, hij heeft een brief geschreven aan zijn uh, aan broer. Dat is op zich opmerkelijk. Die man uh, is uh, 10 oktober al gevonden, uh, overleden. Uh, natuurlijke dood getorven, die natuurkundelleraar. Pas gisteravond kwam de mededeling: hé, hey, er is bij zijn broer een brief binnengekomen. Toen is alles uh, Gaan, uh, gaan rollen, heeft men een actie ondernomen. Ja, hoe dat precies in elkaar zit, daar kon de burgemeester... ook nog geen uitsluitsel over geven. Ja, heeft hij alleen op deze plek bijvoorbeeld chemicaliën opgeslagen? Dat stond wel zo in die brief. Alles wat in die brief stond naar die broer toe, dat klopte. Zo werd de situatie ook, uh -huh. ook aangetroffen. Dus voorlopig denkt men nog niet aan dat er ook op andere plekken ligt. Maar ja, men wil op voorlopig nog, ook nog niks uitsluiten. Is er nog gezegd hoe gevaarlijk mosterdgas kan zijn? Daar is het op de persconferentie uh, niet uh, over gegaan. Het is, uh, wel, we hebben wel naar kunnen kijken. Het is, het is een ander soort gas dan echt zenuwgas. Vooral in aanraking met de huid is het gevaarlijk. Het is veel gebruikt uh, tijdens uh, de Eerste Wereldoorlog. En we weten ook in de oorlog tussen Irak en Iran is, het, uh, is, is uh, mosterdgas uh, gebruikt. Ja, uh, Je moet er niet mee in aanraking komen. Dan, dan kan er van alles mee gebeuren. Je kan er ook uiteindelijk uh, aan, aan doodgaan. Uh, dus voorzichtigheid is wel geboden, maar dat wordt op dit moment inderdaad gedaan. Dus door die mensen specialisten van Defensie. Ja, en uit jouw eerdere woorden dat het onderzoek nog wel even gaat duren. Begrijp ik dat de mensen die geëvacueerd zijn... voorlopig nog niet terug kunnen naar huis? Nee, klopt. De burgemeester heeft ook gezegd... dat mensen niet moeten rekenen dat ze vannacht nog naar een woning kunnen. Dus dat ze op andere plekken zullen moeten worden opgevangen. Dat, er is een speciaal centrum. Het buurtcentrum is daarvoor ingericht. Maar ik denk dat de meeste mensen er wel voor kiezen... om bij familie of vrienden de nacht door te brengen. Mark Kamer, bedankt. Niets is zo veranderlijk als het bestaan van een voetballer. Daar weet Jasper Sillenze alles van. Na bijna twee jaar reservebank is hij sinds kort eerste keus bij Ajax. En mocht hij afgelopen dinsdag met Oranje in Turkije... in de WK-kwalificatiewedstrijd zelfs onder de lat staan. Een mooie week voor Sillenze, die morgenavond met Ajax... tegen de gedeelde nummer 1 FC Twente moet spelen. Op de persconferentie van Ajax vroeg Joris Kreugel aan trainer Frank de Boer... of het prettig is dat Sillenze ook voor Oranje heeft gespeeld. Ten eerste voor Jasper natuurlijk uh, het allermooist natuurlijk. Dat hij uh, het vertrouwen van de, de bondscoach krijgt. En daarnaast is het voor Ajax natuurlijk ook heel uh, belangrijk dat hij uh, dat soort wedstrijden speelt. Natuurlijk uh, was Nederland zelf al wel gek uh, gekwalificeerd. Maar nou, de heksenketel waar, uh, waar Nederland op zat te wachten, nou, die werd al vrij snel ingedampt. En, ja, dat zijn toch ervaringen die, uh, die hij nog niet uh, vaak heeft meegemaakt. Dus dat is alleen maar positief. Maar nu ze op de goal heeft gestaan bij Oranje, voel jij jezelf nu ook gesterkt in je besluiten dat je voor hem nu hebt gekozen en niet meer voor Vermeer? Nee, want dat wisten al dat hij uh, kandidaat was, uh, ondanks dat hij ook uh, op de reservebank uh, zat natuurlijk. Dus was hij er ook al een paar keer bij geweest, dus we wisten dat hij er heel, uh, dat uh, in ieder geval de bondscoach gecharmeerd van hem was. De boer is dus blij, maar blij is vooral ook Jasper Sillessen. Joris Kreugel vroeg hem of het hem heeft gesterkt dat hij tegen Turkije met het Nederlands elftal heeft gekiept. Ja, natuurlijk. Het is altijd lekker dat je mag spelen. En als je het dan goed speelt, dan nemen we dat goede gevoel mee naar, naar Ajax. Dat geeft wel altijd vertrouwen. Als je slecht speelt, dan heb je toch een minder gevoel in je hoofd. Nu kwam ik terug met een lekker gevoel. Je liep helemaal juichend uh, door Turkije? Ja, niet de hele tijd, maar ik heb wel een juich momentje gehad, ja. Gebeld iedereen naar thuis, gelijk vliegtuig, familie overgekomen? Ja, klopt. Ik belde naar huis om het nieuws te vertellen. En ja, terwijl ik het zelf eigenlijk wist, was waren ze al bezig met een vlucht en alles te boeken. En ja, dan gaat het snel. Wisten zij het eerder dan dat jij het wist? Nee, ja, dat niet. Maar zij kon iets sneller schakelen. Ja, ik zat er natuurlijk al. Zij moesten die kant op komen. Dat kan het toch raar lopen hè, in de voetbalwereld. Ja, een hele aparte wereld. Maar het kan dus ook heel snel de andere kant op gaan. En daar ben ik me wel van bewust. zit je heel lang te verbijten op de bank. En dan in één keer is het zover. Ja, uh, en dan krijg je alles over je heen. Ja, goed. Uh, en dat weet je van tevoren. Ze te zeggen altijd, geduld is een schone zaak. Ja. Ik, heb toen, ik heb ook wel eens mijn twijfels bij die verhalen gehad. Als mensen tegen me zeiden. Maar uiteindelijk heb ik het gelukt dat het uh, beloond wordt. Had je dat idee ook dat het eraan zat te komen allemaal? Of een paar weken geleden zat je nog, uh, ja, nou niet helemaal, natuurlijk nooit in zak en as, maar dat je dan op de bank zit en denk je, jeetje jongens, wanneer komt het nou iets? Ja, kijk, je, je hoopt altijd dat je gaat spelen, maar ja, als het moment dat er niet komt, uh, dan, dan wacht je af en je traint goed, omdat je uiteindelijk train je voor jezelf. Kan je kan hier wel met een heel zagrijnig gezicht uh, rond gaan lopen als je niet speelt, maar daar heb je niks aan. Dan help je A het team niet mee en je zelf niet, want uh, goed, omdat je slecht traint, word je niet beter en dan komt die kans helemaal niet. En nu is hij er. Ja, nu is het er. Dan moet ik hem uh, vast blijven houden. En nu het weekend, SC Twente. Ja, lastige tegenstander, maar goed, uh, ja, dat uh, zijn er meer in Nederland. Maar wij moeten tegenwoordig is eigenlijk... iedereen een lastige tegenstander, lijkt het wel, hè? Ja, de competitie is uh, flink aan elkaar gewaakt, dus we moeten gewoon volle bakken en uh, ja, wij moeten gewoon uh, winnen daar. Hoe liggen die verhoudingen? Ja, ze hebben een goede ploeg, uh, scherp, doelgericht, uh, goede verdediging ook, staan we achterin goed. Dus ze hebben een lastige wedstrijd, maar goed... Wij komen gewoon eens voor de drie punten. Het is maar één puntje achterstand. Is het cruciaal zo'n duel? Nee, ik denk dat als je er nu al over gaat praten... dat je het in je hoofd meeneemt en dan ga je krant dingen doen. Goed, we hebben de afgelopen jaar bewezen... dat we ook in het tweede seizoen zou dingen goed maken. Maar het liefst hebben wij die voorsprong op de andere in de winter. Ik we nog wensen eigenlijk? <laughs> ja, nog meer spelen en nog belangrijker worden voor Ajax. Nederlands al. Ja, het zou uiteindelijk mooi zijn, maar ik wil eerst hier presteren... om te laten zien dat ik goed genoeg ben voor Nederland zelf Maar Ajax staat voorop. Droom je ook al van het WK, Brazilië? Nee, eigenlijk niet. Nee, echt niet? Nee, nee, ik hou me hiermee bezig. Kijk, ik wil uiteindelijk hier ja, kampioen worden met Ajax. En zo hoog mogelijk eindigen in de Champions League. Het kan nog alleen maar mooier worden. Ja, daarom. Dus ik ga genieten. En dat ja, zei Jasper Dank Sillen wel. tegen Joris Kreugel. FC Twente-Ajax gaat morgenavond voorbij aan Twente-aanvoerder Wout Brama. De middenvelder staat al een half jaar buitenspel... met een slepende hielblessure die hij opliep... door het dragen van een paar nieuwe sportschoenen. De behandeling daarvan liep uh, maandenlang uit op niets. De behandeling van die blessure tot Brama pas geleden besloot... dat een operatie met een lang hersteltraject de laatste optie was. En eindelijk is hij op de weg terug. Ja, dat uh, kan ik beamen. Gelukkig wel. Ik zit er al heel lang mee natuurlijk. En uh, vanaf april speel ik eigenlijk al niet meer... Vanaf februari heb ik er al last van. Dus ja, dat is wel een hele lange tijd. En uh, sinds 2,5 weken is de weg omhoog gezet. Operatie gehad. En dan hebben ze ook echt gezien wat het was. En, uh, een bot irritatie die niet te zien was op een MRI of een CT-scan... of welke scan of foto dan ook. Dus ja, daar was ik wel heel blij mee. Ik heb zelf meegekeken, dus ik kon hem ook zelf zien. Ja, dat is weg, dus dat kan geen pijn meer doen. Dat kwam door nieuwe sportschoenen, nieuwe sneakers... Mm -hmm. die te klein waren of zo, achteraf misschien? Ja, nee, dat weet ik niet. Ik had die schoen ook al in een andere kleur, dus ja, dat kan het eigenlijk niet zijn geweest. Kijk, dat je daar een, een stukje extra bot hebt, daar hebben best wel veel mensen. En ik heb het geërfd van mijn vader mijn broers Ze hebben het ook allemaal. Die hebben nergens last van. Alleen ja, je, je balanceert natuurlijk als topspot op, op, op, op een grens. En ja, blijkbaar was dit net iets te veel en, uh, ja, goed, dat, die schoen is de, de boosdoener geweest. Alleen uiteindelijk denk ik dat er wel vaak een irritatie gezeten heeft en dat hij met de schoen naar buiten is gekomen. Want ik kan me niet voorstellen dat je van een halve dag of drie kwart een dag een schoen aan hebt, ja, zo lang eruit bent. Wat voor in een notendop eh, behandelmethodes waren er dan die niet succesvol waren? Nou, ik heb eh, orthopedische schoenmakers geprobeerd, manueeltherapie, eh, osteopathie, eh, draindiedeling. Eh, ja, je kunt zo gek niet bedenken of ik heb het wel gehad heb. Eh, een muscle activation. Ik ben nog naar München geweest voor een injectietherapie. Ja, uh, meerdere schoenmakers nog bezocht. Andere zoltjes. Uh. Ik heb nog een behandeling gehad in, uh, in Arnhem bij de, bij de fysio van, uh, uh, van Vitesse. Wat enorm pijnlijk is trouwens. Ik kan niemand aanraden. Maar ja, ja, Je kunt geen niet bedenken of ik heb het wel gehad. Uh, glucose, injectie, cortisone gehad. Uh, ja, uh, ik denk dat het niet op twee handen te tellen is. Kon je wel gewoon normaal lopen? Ik liep op slippers eigenlijk de hele dag. En... Uh, ja, ik kon één paar schoenen kon ik een beetje aan hebben, maar uh, niet, niet echt goed. Dus dat, dat heb ik eigenlijk zoveel mogelijk vermeden. Dus ja, eigenlijk sinds de zomerstap heb ik alleen maar op slippers gelopen. Dan kennen we jou als uh, ja, realistisch nuchter. Uh, maar op een gegeven moment is dit wel aan uh, je gaan vreten waarschijnlijk. Mm. Ja, op het algemeen ben ik vrij positief en, uh, ja, en, en heel nuchter wat je zegt. Maar ja, als zoiets uh, gebeurt en, en het gaat eigenlijk niet over, en je hebt geen logische reden. Om te denken dat het wel heel snel over zou gaan. Ja, dan zijn er wel dagen tussen waar je denkt: van, ja, hoe gaat het nog verder en hoe moet ik dit uh, nog gaan oplossen? En uh, ja, je hebt wel ja, uh, minder praat, dat misschien iets zagrijder bent op een dag of uh, wat meer down. Maar ja, over het algemeen zijn er momenten bij mij en niet hele dagen. Wat is de rol van een dansleraar in dit hele geheel geweest? <lacht> nou, ja, ik kreeg een tip via uh, iemand in Almere die ik goed ken. Dat, uh, dat daar een dansdokter zit in, uh, in, in Den Haag die heel veel voeten ziet. Een dansdokter of een dansleraar? Een dansdokter. Dat is iemand die eigenlijk heel veel dansers en muzici ziet. Uh, Dr. Rietveld in, in Den Haag. En uh, ja, die heeft ook geconstateerd dat ik uh, dat er eigenlijk een stukje vanaf moest. En dat was eigenlijk de, ja, de, een, een bevestiging van mij dat, het, dat een operatie uh, de beste optie was. Wanneer ben je terug? Uh, ja, goed, dat is allemaal een, uh, een indicatie en dat is, uh, dat is eigenlijk ongeveer in februari. Dus deze blessure zal vanaf de operatie ongeveer vier maanden duren. Dat is nu 2,5 week geleden, dus nu nog 3,5 maand. Ja, en dan, uh, dan moet het ongeveer weer, weer goed zijn. Maar goed, dat kan een maand langer zijn, dat kan een week korter zijn. Dat, uh, ja, daarom heet het een indicatie. Heeft deze blessure ook wat het betreft uh, misschien een transferroute in het eten gegooid? Dat je eigenlijk wel eens hebt laten doorschemeren, dat je wel om je heen keek... en misschien ook wel benaderd bent, dat dat ook een streep door de rekening was? Ja, ja, dat is wel zo. Ja. In de zomer was het was een mooi moment om, uh, om een stap te maken. Alleen dat was uh, ja, eigenlijk meteen van de baan, omdat we, dat is nooit echt serieus geworden omdat mijn blessure natuurlijk in de weg stond. Ik kan niet met deze blessure, zonder uh, een, een tijdspanne waarin ik weer fit zou worden, naar een club toe gaan. En dat was eigenlijk meteen, uh, ja, ik heb met mijn meer over gepraat en dat gaat natuurlijk niet, dus, uh, ja, daar hoef ik niet zo lang over te praten. Dat was meteen van de baan. Hoe kijk je nu naar, naar FC Twente, met name naar het middenveld waar jij ook speelt? Want uh, daar zit veel nieuw land in met Ekan met Ebesilio. Het uh, wordt niet zo makkelijk, ja, dat is nog ver weg. Maar om daar straks weer jouw plek te veroveren. Ja, dat vragen best wel veel mensen aan mij. Maar ik maak me daar eigenlijk helemaal niet druk om. Ik vind het fantastisch dat het goed gaat. En als het nu ook nog eens niet goed zou gaan, dan zou ik me misschien nog wel nog meer opvreten dan dat ik nu doe. En, uh, ja, ik ben heel blij dat het, dat het goed gaat met Twente na eigenlijk twee wat mindere jaren. Zeker twee keer de tweede helft van het seizoen wat, wat eigenlijk negatief was. En de, de sfeer rondom de, om de ploeg was eigenlijk wat negatiever aan het worden. De supporters keken wat negatiever naar. En dat is nu eigenlijk in een hele korte tijd uh, 180 graden gedraaid. En daar, daar ben ik heel blij om. En over mijn plek maak ik me absoluut geen, geen zorgen. Als ik fit ben, dan komt de rest vanzelf. Ik heb wel vaker gevochten. En dat zei Wout Brama tegen Ragnar Niemeijer. Klaas-Jan Huntelaar moet binnenkort aan zijn rechterknie knie worden geopereerd. De spits van Schalke en Oranje liep twee maanden geleden in het duel met Wolfsburg... een scheurtje op in de binnenste band van die knie. Afgelopen maandag begon Huntelaar weer met trainen... maar hij haakte al snel af na een botsing met een medespeler. Het uh, gaat zeker drie tot vier maanden duren voordat hij weer terug is. AZ speelt de zondag, over twee dagen dus, de eerste wedstrijd... onder de nieuwe coach, Dick Advocaat. Deze week begon hij in Alkmaar. Rob Fleur sprak daar vanmiddag over met middenvelder Maarten Martens. En hij had het natuurlijk ook over het plotselinge ontslag van Gert-Jan Verbeek. En wat dat betekent voor de spelers van AZ. Maarten Martens, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Uh, ja, op zich wel. Ik denk dat ook uh, veel jongens uh, dat, uh, dat zo wel zien ook. Dit heb je altijd in een groep een aantal uh, spelers die toch een beetje op een uh, tweede plan waren verdwenen of zelfs nog verder weg. Dus die beginnen ook weer met frisse moed. En uh, ik, ik ken de trainer al, ik weet al een beetje hoe die werkt. Dus uh, voor mij is het niet zo nieuw, maar voor veel anderen is het toch wel uh, ja, een uh, persoon, een persoonlijkheid die voor de groep komt te staan. En uh, ja, die toch wel al veel bewezen heeft. Dus uh, ja, het is alleen maar mooi dat we uh, voor deze ja, jonge groep uh, zo'n trainer uh, kunnen meemaken. Ben jij een beetje de peetvader van de groep? Ja, dat hoor ik eigenlijk niet zo graag. Uh, maar het is wel zo dat ik uh, ja, een van de oudsten ben. Dat ik uh, natuurlijk ook heel lang bij de club al ben. Dus uh, ik begrijp wel je vraag. Hm. Hebben jullie zelf als ploeg ook enorme druk opgelegd? Want dankzij de groep in zijn totaliteit is Verbeek verdwenen. Dan komt er een nieuwe man. Ja, nu moeten jullie aan de bak. Ja... Kijk, er is wel een beetje een beeld ontstaan dat wij naar boven zijn gestapt en zo en dat klopt allemaal niet. Dat vind ik wel heel jammer dat dat maar steeds herhaald wordt. Natuurlijk hebben wij daar een rol in gespeeld, want er is ons meermaals onze mening gevraagd over bepaalde processen en we hebben gewoon onze mening gegeven, niet meer en niet minder. En dan heeft het bestuur daarin een beslissing genomen, omdat die waarschijnlijk ook al langer dingen niet goed vonden gaan. Dus uh, misschien is dat meer uh, relevant op, op de club. Uh, maar uh, als de club ervan, uh, het bestuur ervan overtuigd was dat er op, uh, op termijn dat er een, op, een andere oplossing nodig was, dan uh, ja, hebben ze die moeten nemen. En dat, zo is het gebeurd. En of dat dan meer druk meebrengt, ja, dat, dat, dat zou best kunnen. Maar uh, ja, in de topsport, in de profvoetbal voetbal uh, zit eigenlijk op iedere wedstrijd druk. Je speelt uh, tegen Cambuur dit weekend. Mm -hmm. Als je wint, zegt iedereen, het is een goed besluit. Als het misgaat, zeggen ze, zie je wel, die spelers uh, slappe jongens. Uh, want het ligt niet aan de trainer, het ligt aan die spelers. Nou, dat mogen ze zeggen. Dat is dan heel kort door de bocht. Maar ja, zo reageert het publiek, hè? Ja, dat zou best kunnen. Maar dat is een goed recht om zo te reageren. Maar uh, de club heeft grotere belangen dan, uh, dan uh, de eerstvolgende wedstrijd alleen. En uh, daar moeten wij ons niet zoveel van aantrekken. Uh, wij willen gewoon onze doelstelling halen op het eind van het seizoen. Het liefst nog, uh, nog iets leuks erbij. Zoals vorig jaar bijvoorbeeld een beker erbij. Of uh, in Europa uh, leuk presteren. Uh, dus dan moet je niet uh, naar resultaten gaan kijken van 1, 2 of 3 weken. Sport en muziek tot 11 uur bij LOS Langs de Lijn. Brothers, met this old heart of mine. Het harde trainingswerk zit erop voor Sven Kramer en Irene Wust. Ze gaan met vertrouwen het Olympische seizoen in. Dat bleek vandaag op de traditionele seizoenpresentatie van de ploeg. Het was meteen ook de laatste presentatie. Want sponsor TVM stopt er in maart mee. Steven Dadeboud. Een middag van applaus en nog meer applaus. Op het hoofdkantoor van de sponsor Barbara en Frits Barend stelden de vragen. Papa, ik ga aan die kant, hè? Ja. En Sven, Irene, Linda, Koen, Wouter, Douwe en Christijn gaven de antwoorden. In dat laatste geval was het kort en bondig. Waarom die overgang dan toch naar lange baan als je zo succesvol in iets bent? Ja, Misschien daarom. Ja. Okay. In het geval van Sven Kramer en Irene Wust, wat uitgebreider. Goed, en dan de twee, de kopvrouw en de kopman, Irene Wust, Sven Kramer... De conclusie na een zomer noeste arbeid. Kramer en vuust zijn goed in orde. Nou, zegt in principe, elke schaatsen dat in deze tijd over zichzelf. Maar in dit geval lijken de feiten het te beamen. Ja, ja ik heb uh, afgelopen jaren wel veel uh, ongemakken gekend, vooral in de laatste, laatste zomermaanden richting de winter. En uh, ja, dat is nu eigenlijk heel goed gegaan. Is dat geluk? Nou, dat is, dat is geen geluk. Weet je. Ja, een paar procent geluk natuurlijk, maar ook gewoon, ja, je leert van, van, van de voorgaande jaren en je probeert uh, je probeert risico's uit te sluiten. Ja, wat leer je dan? Wat voor risico's zijn er dan die ja, niet, niet, op, niet op een schommel gaan zitten? Ja, ja ook dat. Maar ook gewoon in, in trainstechnisch natuurlijk. Weet je? Dat is krachttrainen, fietsen, schaatsen, noem maar op. Een bepaalde... Bepaalde trainingen sluiten gewoon wat minder goed op elkaar aan. Daar reageer je iets minder op. En je probeert dat te perfectioneren naar het jaar van de waarheid. Irene Wust reed deze maand volgens coach Geert Kuiper... haar beste 1500 meter en 3 kilometer ooit in een voorbereiding. Dus Wust is in orde, maar ze wil ook in orde blijven. Toen ze vorig jaar in de eerste week van het seizoen ziek werd... Maar één verklaring en dat is ja dat ik niet fit ben. ...moest de noodgedwongen wedstrijden laten lopen. Die rust leverde Wust aan het einde van het seizoen een bloedvorm op. Ze werd Europees... ...en wereldkampioen Allround en won drie keer goud op de WK-afstanden. En dus doet ze het begin dit seizoen weer rustig aan. Niet door ziek te worden, maar door de wereldbekers van Astana en Berlijn over te slaan. Want dat pakte vorig jaar goed uit. Ja, ja dat denk ik wel. Dat was natuurlijk uh, niet gepland en onverhoopt. En uh, we, hebben, uh, ja, we hebben toen noodgedwongen keuze moeten maken om, uh, om wat ziekte dat ik de World Cups niet reed... Maar uh, uiteindelijk heeft dat wel goed uitgepakt en ervoor gezorgd dat ik uh, daar uh, een goed rust en trainingsblok draaide. En uiteindelijk heb ik mijn beste seizoen tot nu toe ooit gehad. Dus daardoor heb ik wel uh, het vertrouwen en de rust uh, gecreëerd zodat ik dit jaar uh, keuzes durf te maken. En dat ik, dat ik uh, voor heb durven kiezen om te zeggen, nou ja, ik rij die World Cup Astana en World Cup, uh, World Cup Berlijn niet. En wat is het dan dat durven... Wat je dus anders de vorige jaren niet had. Is het dan ja, de angst om wedstrijdritme te missen? Ja, ja, ja. Ik, was al, ik, ik was altijd in de stelling en overtuiging dat je wedstrijden nodig hebt om beter te worden. En dat, dat denk ik ook nog steeds. Alleen niet alle wedstrijden. En je kan ook te veel wedstrijden rijden en dan opgebrand raken. Dus um, ja, dat op zich uh, heb ik wel... Uh... Durf ik nu wel die keuze te maken die ik denk ik, eh, anders gezegd, eh, niet had durven maken. Ja, dat is misschien wel een van de nuttigste griepjes ooit geweest dan? Ja, absoluut. Zeker weten. Ja. Nee, bij TVM hoorde je vandaag niemand klagen. Coaches zeggen vaak in deze periode, ik heb een goede zomer gehad... En dat dat scheur ik, ik ook al een x ik, aantal jaren. Maar ja, oh. ik, ik kan niet anders dan bekennen dat deze zomer uh, prettig gelopen is. De ploeg hoopt op knallende kurken aan het einde van het seizoen. Maar Coach Gerald Kemkers zag hoe het laatste jaar van de sponsor ook werd ingeluid met champagne. En even toosten op een succesvol laatste jaar TVM. Toen we, toen we een foto gingen maken, toen dacht ik van. Uh, oh, dit is de laatste keer dat ik zo in deze hoedanigheid uh, naast Anjan zit uh, op een perspresentatie voor een seizoen. Oh, een borstensponsor? sponsor. Ja, dus dat was wel uh, een momentje dat ik dacht, uh, dat is best wel gek. Ik bedoel, het is toch negen jaar zo geweest. En, um, maar goed, wel, dan bieden het ook weer mogelijkheden en nieuwe kansen voor, uh, voor volgend jaar. Nou ja, weet je, je staat er wel even bij stil, maar uiteindelijk gaan ook die dingen zo natuurlijk. Ik heb een hele mooie tijd gehad bij TVM en uh, ik heb negen fantastische jaren gehad, maar ja, daar, uh, daar komt ook weer wat nieuws ja. En is dat misschien ook juist wel mooi? Nou, weet je, iets nieuws kan ook iets verfrissend zijn en uh, ja, dat, dat, kan, dat kan ook wel weer iets, iets een positieve zoen geven natuurlijk. Ja. U hoorde Sven Kramer en daarvoor Irene Wüst in een bijdrage van Steven Dadeboud. De eerste medailles voor Nederland zijn binnen... op de Europese kampioenschappen wielrennen op de baan. In Apeldoorn pakte de Nederlandse achtervolgingsploeg brons... door in de kleine finale Spanje te verslaan. En Kirsten Wild pakte zelfs goud op de puntenkoers. Aan de lijn de bondscoach Peter Schep. Goedenavond, Peter. Goedenavond. Voor we het over die medailles. De puntenkoers van de mannen is net afgelopen. Hoeveel, is, hoeveel zijn de mannen daar geworden? Uh, Wim Stroet, die is uh, 60 geworden. Die konden de kloof niet meer dichten met uh, Italiaan Viviani. Die lag ver voor, die was uh, dik te verdienen winnaar. Maar Wim is 60 geworden en dat geeft wel vertrouwen voor de koppenkoers die zondag nog komt. Ja. Kirsten Wild pakte goud. Uh, ik begreep dat ze nogal verrast was dat ze daarmee ook Europees kampioen werd. Hè? Hoe kan dat? Uh, nou ja, verrast. Uh, ze heeft gewoon even een koers gereden. En uh, op het einde was ze gewoon het sterkst in de koers en daardoor heeft ze schil gemaakt. Ja, dan kun je gewoon een Europees kampioen worden. Maar uh, wij wisten van tevoren wat uh, dat in zich had. Ja, maar zij wist van tevoren niet dat het ook een echte EK-wedstrijd was, hè? Oh, ja, dan krijg je de titel officieus of officieel. Maar uh, ja, wij benaderen alles gewoon als het, uh, als het EK. En uh, daar was misschien wat onduidelijkheid over, inderdaad. Omdat de vorige editie, denk ik, iets anders was. Maar uh, ze heeft een mooie uh, blauwe trui. Dus uh, ja, fantastische beloning. Nou ja, gisteren voorspelde je uh, drie medailles voor uh, het hele kampioenschap. Uh, je hebt er al twee. Uh, komt er nog meer bij? Ja, we hebben nog twee dagen. Het is pas de openingsdag. Dus uh, ja, dat gaat alleen maar beter worden, denk ik. Dus het worden er meer dan drie gewoon? Het gaat er meer dan drie worden. Ik begreep dat er de afgelopen vijf maanden door coach Jabik Jan Bastiaans... speciaal naar dit toernooi is toegewerkt. Uh, kun je dat uitleggen? Ja, ja, het is uh, ontzettend specifiek met de ploeg achtervolgens aan de gang gegaan. In de hoop dat we dan uh, ja, in de halve finale konden komen, zeg maar, bij de laatste vier. Ja, als je dat dan uh, bekroont met een podiumplek, dat is wel heel bijzonder. Wat heeft hij voor bijzonders gedaan? Ja, hij heeft, uh, maandenlang heeft hij uh, analyses uh, gemaakt van elke individu die wij in de viermansploeg hebben. En optimale rendement per renner heeft hij eruit gehaald. En dat, uh, dat kost heel veel tijd, heel veel uh, inzet en... Ja, als je dan in eigen land op WK dat beloond ziet worden... dat is wel, uh, wel super mooi. Je bent nog niet zo lang geleden zelf gestopt. Uh, hoe is het nou om vanaf de kant te moeten toekijken? Ja, als er iemand kampioen wordt, is het fantastisch. <laughs> <laughs> dus, uh, nee, ik, uh, ik geniet ervan. Ik, uh, ja, ik heb een uh, aantal maanden de tijd gehad om het, uh, het actief uit mijn hoofd te zetten... en ik ben inmiddels al uh, goed geswitst. En uh, ja, het bevalt me bijzonder goed. En hoe kijk je naar iedereen dan? Nou ja, ik ken natuurlijk de meeste al gewoon uh, omdat ik er zelf mee gefietst heb. Dus ik weet een beetje hoe ze zich voorbereiden en wat de kwaliteiten per persoon zijn. Dus ik, uh, ja, ik, uh, ik kan daar vrij makkelijke gesprekken mee voeren. En ik heb geen hele lange voorbespreking uh, nodig wat dat betreft. Nee. Wat voor waarde heeft dit toernooi voor je? Nou ja, een EK is de afgelopen jaren in waarde gegroeid. En uh, op dit moment is het, uh, is het zelfs belangrijk richting de rest van het seizoen en... Uh, in een Olympische cyclus is het superbelangrijk geworden. Dus, uh, ja. En het deelnemersveld wat hier staat, dat, uh, dat spreekt voor zich. De grootste namen van de baan die, uh, die in Europa zijn, die zijn hier gewoon. Ja, nou heeft uh, het baanwielrennen van NOC NSF geen hoge prioriteit meer. Hoop je dat dat nog verandert met resultaten die jullie nu neerzetten? Ja, dat kan toch niet anders he, met deze resultaten. Dat, uh, dat zou heel raar zijn, denk ik. Wat we hier laten zien, dat uh, zal niet onopgemerkt blijven, denk ik. We zullen het afwachten. Uh, veel succes de komende twee dagen. Ja, dankjewel. En dat was Peter Schep, de baancoach Wielrennen. Begin augustus werd de motocrosser Jeffrey Herlings... voor de tweede keer wereldkampioen in de MX2-klasse. Het kan haast niet anders of hij is daarmee de beroemdste inwoner... van Elsendorp, een Brahmans dorpje... met uh, iets meer dan duizend inwoners, 1056. In de wijde omgeving geniet Herlings een grote populariteit. Reden voor de crosser om 2,5 maand na het behalen van zijn wereldtitel... zijn fans te trakteren op een feestavond in het aangrenzende Gemert. En daar werd Herlings zelf uiteraard gehuldigd. Een reportage van Edwin Cornelissen. Elsendorp feliciteert zijn wereldkampioen, motocross MX2, Jeffrey Herlings. staat er op een groot spandoek in de discotheek. Elsendorp, small village, great people. De wereldkampioen wordt vandaag gehuldigd. Moet ik het ze nou nog zeggen over wie het yeah. Jeffrey Herlings! Ja hoor, hij is hier vandaag aanwezig. Ja, Jeffrey Herlings, want waar staan wij hier? Wij staan nu in uh, time out de Gamers om uh, ja, een beetje mijn Huldiging te, te kunnen vieren. Ik kan een leuke avond maken, ik hoop dat het heel druk wordt. Dus uh, nog eens een goede, uh, goede keer plezier maken. Het uh, um, zal de laatste keer worden voor een lange tijd. Hierna was het serieus aan de bak, dus uh, ja, vanaf uh, hier gewoon serieus verder. Dus één, keer, één nachtje plezier. Wat is dit? Nee, maar dat is er vandaan. Nee, dat is een t-shirt. even te kijken he, bij uh, de merchandising stand van uh, Jeffrey Airlings, want u bent een groot fan ja, dat weet ik, ik kijk alles uh, kijk we op televisie, ik kijk, we kennen het alle Grand Prixs, kennen ja. en Jeffrey, ja, dat is een wereldtopper hè, tweevoudig wereldkampioen. Ja, dat is het grootste talent dat er eigenlijk uh, op de wereld momenteel rondloopt hè. in het zand is hij niet te klappen. wat is het met die jongen? waarom is hij zo goed? Ja, ik denk dat hij uh, gemotiveerd is, hij gruwelijke motivatie en gruwelijke trainen. hij doet net iets meer als iemand anders. denk ik. kan iedereen hè, maar hij kent uh, nog iets? Ja, maar hij heeft die extra, ik denk dat die uh, spirit, hè? Hij, wil, uh, hij wil altijd winnen. Je hebt toch wel een hele groep vaste volgers, hè? Ja, sowieso. Er zijn heel veel fans en uh, ja, die moeten eens een keer in het zonnetje worden gezet. Ik wil die gewoon een leuke avond geven en dat is me ook nog eens van dichtbij kunnen zien. Ik heb al het een tijdje niet meer gegeven met een schouwerblessure. Maar uh, fijn die mensen hier de weekend nog eens te kunnen zien. Hij komt van een andere planeet. Hij bedrijft de zwaarste sport ter wereld. Voor het menselijk lichaam. De vraag was niet langer wie wereldkampioen zou worden. Maar wanneer Jeffrey de Bullet, nummer 84, zijn wereldtitel zou prolongeren. Hey, van Peter zelf. U was de buurjongen van de vader van Jeffrey Herlings? Van de vader van Jeffrey Herlings, ja. Peter en die Herlings. kon ook aardig crossen? Dat dacht ik wel, ja. Nou, wij zitten zelf, ja, als Peter altijd met zijn motor bezig was, dan waren wij er ook bij, hè. Hij heeft u dus echt met de paplepel ingegoten gekregen, Jeffrey? Ja, van vroeger af. Hij was, uh, ik denk, een jaar of vier. En toen had hij al uh, ja, die groene uh, Kawasaki, had hij, uh, al onder zijn bib zitten. We. Dus u heeft het een beetje zien gebeuren, hè? als de buurman van de vader van. Ja, de vader en de zoon. Had u ooit gedacht dat hij tot dit soort dingen in staat zou zijn, wereldtitels en zo? Dat zat erin van begin af is het dan eigenlijk de wildering geweest dat hij die jongen daar zo uh, halen. En dat uh, is nou het resultaat. Ja. Het is mijn leven, ik werk hiervoor elke dag. Uh, ik sta er maar op, ik ga er maar naar bed. Dus uh, het is gewoon alles wat ik heb in mijn leven. Ik ben opgegroeid daarmee. Ja, het is gewoon een chronische ziekte voor mij eigenlijk. Uh, momenteel even niet hè, vanwege die blessure? Ja, ik hoop volgende week gewoon licht te krijgen om er terug te mogen rijden. Ik heb uiteindelijk enkele wedstrijden gemist. Schouderblessure, hè? Uh, waarvan jij schreef van ja, ik moest hem ook wel met rust laten. Want anders kon je er de rest van je leven last van hebben. Ja, sowieso. Uh, het was, mijn zenuw was beschadigd. Maar uh, hopelijk uh, komt het goed tot nu toe. Is, het voelt al aan voor 100%, dus als ik terug op de motor zit, hoop ik dat ik zonder pijn, pijnvrij weer kan rijden. Wel, nou, hey, hallo, hoe is het ermee? Hebben we er zin in of hebben we er niet zin in? Oké, okay, wat wil Jeffrey Herlich? Die wil niet praten, die wil niks zeggen tegen jullie. Die wil hebben dat jullie een dak gaan blazen, dat we een feestje gaan bouwen. Doen we dat! Vandaag een feestavond hè, voor de fans. Hoe groot is eigenlijk zijn achterband? Nou, zijn achterband is zo groot. Er zijn jongens uit uh, hier de omstreken. Die hebben een supportersclub zoals een beetje georganiseerd, van zo, ik denk. Uh, rond de drie, 400 man. Nou begreep ik dat er vandaag misschien wel duizenden mensen gaan komen. Ja, want ze hebben dus bij ons, we hebben in plaats een krantje, het Gemerskrantje noemt ze dat. En daar uh, stond in van uh, vol is vol. Blijven jullie toch allemaal even? Je hebt zo'n beetje alles bereikt wat je kan bereiken, Nederlands kampioen, wereldkampioen, wat wil je nog meer? Uh, ik heb alles gewoon in mijn leven waar ik wou. Het Eens waar het nog ontbreekt het is een wereldtitel MX1... maar die komt er hopelijk wel in de toekomst. Maar eerst maar eens een avondje feesten dus. dan gaan we nu doen. En onze TikTokie, gas erop, hè. Het dak eraf, hè. Laat hem klappen. Jeffrey Hellings gehuldigd in Gemert. En Edwin Cornelissen was erbij. De uitslag in de Jupiler League. Almere City tegen Eindhoven, 0-4. Uh, Almere City speelt het laatste kwartier... met tien man Serarense Rood... Dumbos versloeg Excelsior met 3-2. De koploper Dordrecht won van Emmen met 4-2. Eh, opmerkelijk, want Dordrecht speelde al een zeven minuten... met een man minder rood voor Lima... die notabene zijn randtree maakte... na acht weg afwezigheid wegens een blessure. Helmond Sport jong PSV, werd 1-1... met de goal voor PSV van Narsing. MVV tegen Sparta eindigde in 1-1. De gelijkmaker van Sparta viel ver in blessuretijd... en was bovendien een eigen doelpunt van MVV Kuipers. Telstra en Fortuna Sittard scoorden niet 0-0. Vondrecht heeft 26 uit 13, is daarmee eerste. Eindhoven tweede, 24 uit 13. Sparta derde, 22 uit 12. En Willem II heeft er 21 uit 12. En komt zondag nog in actie. Dan in België. Het lijkt erop dat John van der Brom nog even mag blijven bij Anderlecht. Want Van der Brom begon met het jongste Anderlecht-elftal van deze week. En won met 2-0 van de hekkensluiter Bergen. Beide doelpunten werden in de eerste helft gemaakt door Mitrovic en Bemba. Door de zegen stijgt Anderlecht naar de vierde plaats. 21 punten, een punt meer dan de nummer 5, Racing Genk. Maar die komt morgen nog in actie. En dan was er een belangrijke wedstrijd vanavond in de serie A. AS Roma tegen Napoli, de nummer 1 tegen de nummer 2. En misschien ook wel Kevin Strootman tegen Dries Mertens. Emiel Schelvis, goedenavond. Zeer, Ronald. 2-0 nee, werd het... Niet. Wat zeg je? Dat laatste wat je zei was het niet, want Dries Mertens nee. is toch wel heel duidelijk gekomen om de bank warm te houden bij, uh, bij Napoli. En in ieder geval om een soort stand-in te zijn voor uh, Lorenzo Insigne. Die hebben ze daarmee volgens mij gewoon een beetje op scherp willen zetten, die Insigne. Dat is eigenlijk precies dezelfde soort voetballer als uh, Mertens, maar dan uh, twee klassen beter. Ja. Uh, 2-0 voor Roma, uh, dat ja. na acht speelronden nog geen punt verloren heeft. Hoe sterk zijn die? Die zijn behoorlijk sterk, want als je ook nog nagaat dat tot die naar een, zeg maar een half uurtje uitviel. Uh, ja, er stond er eigenlijk een, uh, een nieuwe soort leider op en uh, dat is natuurlijk wel mooi ironisch om te zien dat normaal gesproken een vrije trap waarbij eigenlijk niet eens iemand in de buurt durft te komen van Francesco Totti want die neemt alles uh, die, die, die gaat ook over het eten volgens mij in het stadion uh, en waar gaat hij niet over maar ja die was het dus niet meer en toen was het even van wie gaat hem dan nemen ja, we hebben van de week al kunnen zien toen Bosnië herzegovina zich plaatste voor het WK dat daar een leider in dat team loopt op het middenveld namens namelijk, uh, Pjanic die die, uh, nam die uh, opdracht op zich en die schoot die bal echt fantastisch in de kruising. Dus ja, toen, toen bleek het eigenlijk, toen, uh, toen Borriello voor uh, Totti in de spits ging spelen. Een echte spits trouwens, eentje die de hele tijd loopt te sleuren. Ja, dat Roma er eigenlijk niet zoveel slechter op werd. En nou, de Rossi uh, was achterin de leider. Strootman was een hele nuttige adjudant. En uh, Pjanic was plotseling het creatieve brein die het, die het verschil maakte. Wat overigens niet uh, uh, wegnam dat, dat Napoli wel meer verdiende dan die 2-0. Ja, um, je zei het al, een soort adjudant Strootman, is dat ook de rol die hij heeft in dit elftal? Ja, en een hele, een hele hele nuttige adjudant. Ik denk dat uh, Louis van Gaal, die zo ongetwijfeld gekeken hebben... Uh, met heel veel plezier heeft gekeken naar deze Kevin Strootman. Speelt ingetogen, uh, speelt tactisch heel sterk. Uh, in de duels uh, is hij aanwezig. Uh, aanvallend op zich hoeft hij ook niet zo heel veel te doen. Maar hij, uh, hij uh, mengt zich daar ook zeker wel in. Dus laat ook zien dat hij daar een, uh, een belangrijke rol in kan vervullen. Maar hij is vooral zeg maar, uh, de verbindende speler op dat middenveld. De Rossi speelt echt met zijn kont voor de, de Fancy en hij samen met Pjanic, uh, Pjanic is dan echt een beetje de creatieve jongen, hij is echt de, de loper en de, de breker en maar af en toe ook wel degelijk een, uh, een speler die uh, creatief uh, meedoet. Dus met andere woorden, ja, is echt een allround middenvelder uh, die ze bij Roma heel goed kunnen gebruiken. En het is ook niet voor niets, want maar acht wedstrijden, één doelpunt tegen, ja. dan heb je ook je middenveld aardig ja. op orde. Ja. Nummer één tegen nummer twee, was het ook een echte topper, een goede wedstrijd ook volgens jou? Nou, je kon wel zien dat deze twee beide ploegen uit het arme zuiden, zoals het dan altijd wordt genoemd in Italië, eh, toch nog niet helemaal gewend zijn aan deze status. Want er zat er erg veel zenuw op. Het duurde erg lang voordat de wedstrijd een beetje tot ontplooiing kwam. En ik moet zeggen, ik zei het net al eventjes, Napoli verdienen wel meer dan die 2-0 Nederlaag. Want ze hebben bij tijd en weilen. Ze kregen ook de beste kans in de eerste helft, maar ze hebben bij tijd en weilen. dus wel een aardig combinatiespel zien en eh, dan een beetje, ja, waren wat ongelukkig in, in de laatste bal. En het was wat typerend dat in de tweede helft toen het 1-0 voor uh, Rome stond. En, en Napoli eigenlijk constant aan het drukken was. Uh, de thuisclub ook wel erg ver naar achteren zakte. En toen was het eigenlijk wacht op gelijk maken. Maar ja, toen was invaller uh, Cannavaro, die toch ooit nog eens een monument was. En dan bedoel ik niet Fabio hoor, maar zijn broertje Paolo Maar uh, die maakte een hele domme overtreding op Borrello. En toen was het een penalty, een rode kaart. En 2-0 en de wedstrijd afgelopen. Dat over. Ja. Um, ja, als je na acht wedstrijden de volle winst hebt, 24 punten, uh, dan kan je nog niet zeggen zo vroeg in het seizoen worden kampioen. Maar zitten er toch wel goed in de richting. Ja, dat wordt ook interessant natuurlijk. Een nieuwe trainer daar. Frans Fransman die het heel goed gedaan heeft bij Lyon, hele rustige man die ook niet naar afloop als een idioot langs de zijlijn ging rennen. Wat ze in Rome over het algemeen nog wel gewend zijn. Dat coaches zich nog wel eens uh, van een uh, emotionele kant laten zien. Het hoort ook wel een beetje bij de Serie A. Ja. Maar Een rustige man. Maar hij krijgt natuurlijk straks te maken met Totti die... Hij ja, had een hamstringblessure. Is er even uit. Gaat hij die, die straks weer op een bepaalde manier inpassen? Hoe gaat dat verder? Dat hele verhaal. Hè, ze zijn het daar niet allemaal gewend om, uh, om een titel te spelen. Maar ja, dat de potentie... In deze ploeg zit. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb er uh, een slecht gevoel over gehad dat Kevin Strootman van Roma kies, koos. En dat zeg ik tegen mijn, tegen mijn Italiaanse hart in, want ik vind Roma echt een fantastische club, maar er gebeurde altijd wel wat. En Totti was heel vaak uh, de vulkaan die tot, uh, tot uitbarsting kwam en ermee ervoor zorgde dat uh, Roma of fantastisch speelde of uh, uiteindelijk uh, dramatisch ten onder ging. Maar het lijkt nu wel een beetje in elkaar te passen. En ja, ik heb ooit het kampioensfeest van Roma in 2001 mogen meemaken. Ik moet zeggen, dat is, was een een bijna uh, spirituele ervaring met 2 miljoen Romeinen op straat. Waarbij uh, je niet verder dan 10 meter kon bewegen vanuit het stadion. Uh, dus ja, als, als Kevin Strootman dat gaat meemaken... Ja, dan zou ik bijna zeggen, dan is zijn voetbalcarrière geslaagd... Dan hoeft hij zelfs niet eens met een goede WK te spelen. Ja, Juventus kan nu weer tweede worden uit bij Fiorentina dit weekend, hè? Nou ja, goed, uh, dat wordt natuurlijk de grote concurrent, want die, uiteraard gaan die uh, nog wel uh, flink in de bus blazen. Maar die gaan daar niet zo heel makkelijk winnen, want echt alles wat Fiorentina is, één wedstrijd per jaar willen ze winnen. Nou, het twee dan twee in Turijn ook nog, maar dat is tegen Juventus. En dat heeft natuurlijk nog alles te maken met Roberto Baggio, die ooit uh, daar naartoe is gehaald. Dat was hun kind en hadden ze af moeten blijven in, in Turijn. En dat hebben ze niet gedaan. En sindsdien uh, wordt er een soort omerta uitgesproken richting... Uh, ja, richting Turijn. En, uh, meer een vendetta eigenlijk. Maar ja, je mag er niet over praten in Firenze. Maar van, uh, van Juve winnen... Ja, dat zou het seizoen daar al uh, een enorme dimensie geven. Oké, okay. Emiel, hartelijk dank. Nog even naar Duitsland. Hoffenheim-Bayern-Leverkusen 1-2. Een bizarre wedstrijd. De 0-2 van Leverkusen had niet als doelpunt mogen tellen. De bal ging namelijk via het zijnet het doel in. De meeste spelers zagen dat wel, zo leek het. Maar de scheidsrechter niet en die telde de kopbal... aan de verkeerde kant van de paal dus als een doelpunt. Leverkusen staat daardoor nu aan kop in de Bundesliga. Twee punten voorsprong op Bayern. Maar Bayern speelt morgen nog. Vanavond is er nog Het Oog, straks tussen 11 en 12 met Thijs van der Brink. En morgen, we hadden het er net al over, dan is er het Sportforum. Om half vijf, tot dan.